Premier Schoof heeft vandaag met de PVV en NSC gepraat over alternatieven voor de asielnoodwet. Over die wet wordt al maanden gesproken, maar er is nog steeds niets besloten. Met een noodwet kan de regering zonder toestemming van de Tweede Kamer snel asielmaatregelen nemen. Politiek verslaggever Marleen de Rooij. Tot nu toe leken de gesprekken rondom het noodrecht muurvast te zitten. Maar het signaal dat de premier vandaag wil afgeven is dat hij toch een kans ziet dat de vier partijen er met elkaar uit gaan komen. Opmerkelijk is dat er ...diverse opties besproken zijn. Wat erop duidt dat er een politieke deal in de maak is. Dat zou betekenen dat de PVV er toch mee akkoord gaat... ...dat het noodrecht wordt losgelaten. In ruil voor bijvoorbeeld andere strengere asielwetgeving. De Eerste Kamer is sowieso tegen een noodwet... ...omdat daarvoor buitengewone omstandigheden nodig zijn. In Apeldoorn hoeven ze niet langer hun drinkwater te koken. Er zat een poepbacterie in, maar dat is nu voorbij, zegt waterbedrijf Vitens. De afgelopen tien dagen hadden ongeveer 70.000 mensen daarmee te maken. Alle voorraadkelders van het bedrijf zijn inmiddels gevuld met schoon water. En een opmerkelijk onderzoek. De politie in Brabant probeert erachter te komen wie een kalf om het leven bracht en vervolgens het vlees van het dier meenam. De boer vond het gehavende kalf in de wei en snapt er helemaal niets van, vertelt hij in de regen tegen Omroep Brabant. Dan praat je misschien over 15, 15 kilo vlees, van uh, ja, zeg maar 20 euro de kilo. Het gaat eigenlijk over helemaal geen groot bedrag en als je daar kijkt wat voor werk dat je daarvoor hebt. En de mensen die hebben hier die, die, ja, die hals doorgesneden van die koe. Dus die moet helemaal op bloed hebben gezeten. Want dus ik snap er helemaal niks van hoe, waarom dat iemand zoiets doet voor een paar kilo vlees. Eerst dacht de boer dat het een wolf was geweest. Maar volgens een deskundige lijkt het alsof een mens de dader is. Het weer dan vanavond droog. Het koelt flink af. In het oosten kan het zelfs rond het vriespunt uitkomen. Morgen een mix van zon en wolken bij ongeveer 15 graden. ZFM, verkeersabdate. Verkeersupdate.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 Voor uur nummer 3. En ik heb een uh, vet probleem. Want ik heb iets aangekondigd uh, in, uh, op de socials. Dat ik een, uh, een nieuwe single van Wet zou moeten draaien. Maar uh, ja, heb ik die single niet bij me? Dat, uh, dat schiet natuurlijk niet op. Uh, want die staat nog natuurlijk weer op een andere schijf. Ja, ja, opkopen weer ten voet uit. Ja, zo werkt dat dan. De um, call van Westthone. En ik heb me laten vertellen dat uh, ook die bezig zijn met nieuw materiaal. Sterker nog, er staat al een principeafspraak met Joost van Beek. En hoe komt dat? Ik ken de manager van die gasten. Dus ja, die, die, die worden dan op een gegeven moment worden ze gestuurd om, om, die, om dat interview te doen. Nu hopen dat de WET de mail nog leest voor het einde van, van de uitzending van 10 uur. Want anders dan heb ik echt een, is het een beetje blij maken met een, met een dode mus. En dat is denk ik ook niet helemaal de bedoeling. Uh, na het volgende gaan we weer uh, live uh, luisteren naar uh, Mila. Want uh, die, uh, die gaat nog twee nummers spelen straks. Maar dat doen we niet zonder dat we nog iets van Harlem Lake hebben laten horen. Want Harlem Lake heeft inmiddels alweer twee weken terug een, uh, een album, The Mirror Mask, uitgebracht. En een van de nummers die mij eigenlijk opviel, daar zat een Nutbush City. Limits Vibe aan. Ja, dat wil je niet geloven. Maar toch is het zo. Um, het lijkt wel alsof uh, daar ook een beetje dat pianootje, nou joh, je moet het zelf maar horen. Het is uh, de afsluitend, het afsluitende nummer, het slotnummer van dat album. En dat nummer dat heet Jack in the Box. Tenminste, daar moet hij wel meewerken. I lose and the She has to mortal numbers but he won't say Ondertussen ben ik ook uh, druk bezig om uh, nog eventjes wet uh, die laatste en nieuwe single afhandig uh, te maken. Maar dat zal uh, nog wel heel erg zweedruppels gaan kosten. Want ik krijg een mail terug die niet te bestellen is. Oftewel, uh, ergens uh, komt die niet aan. Nou, uh, laten we het daar maar uh, niet over hebben. Maar goed, uh, dit was Harm Lake. Nou, ik, ik heb er toch verder niks aan geloven als het uh, gaat om het nummer uh, Nutbush City Limits. Want daar zit toch ook een beetje... hetzelfde soort piano uh, verhaaltje in. En er zit ook een uh, lekkere gitaar... Uh, uh, solo. Nou, gitaar, een beetje een rockende gitaar zit erin. Uh, als de heren uh, klaar zijn... Uh, met uh, een beetje... een, uh, een, een soort van, uh, van overleg... Dan, kan, dan kunnen we weer verder... Uh, alleen, Albert, je staat er iets voor. Want je moet natuurlijk wel even kunnen laten zien dat, uh, dat, dat het het volgende nummer... want uh, Mila moet wel weten wanneer ze dat in kan zetten. En als er iemand voor staat, dan wordt het een beetje lastiger natuurlijk. <laughs> Dank je. Um, we gaan uh, naar het tweede blokje. Het eerste nummer, dat nummer, dat heet Somehow. Two strangers, cause my mama said it's fine. You'll never make it Why won't you even try? Crash down, cut the rope, burn the room you used to choke. And somehow, you made it out, and somehow, your eyes cross the road you'll be fine and we won't live forever why not just give it a try crash down cut the rope burn the room you used to choke and somehow i made it out and somehow Ik moet er omheen kijken. Dus dat, dat is wel heel erg graag. Daar kan Albert ook niks aan doen natuurlijk. Want hij heeft daar een reden voor. Om dan natuurlijk daar op die camerapositie te staan. Uh, om er een juiste mooie samenvatting uit te halen. Want dat is de achterliggende gedachte. Um, dat was het uh, nummer somehow. We hebben er nog eentje. En dat is Pins. En daar sluiten we dit tweede blokje. En ook het laatste blokje mee af. to the edge of the world leave the city lights behind watch us slowly come alive reality something left unheard bottle of wine and Most people are stuck in their own minds and they could run cause nobody told them to and they won't run cause nobody told them to Little pins are stuck inside our eyes And if only we could see we wouldn't be like are stuck inside our eyes and if only we could see we wouldn't be alive we're the monsters we've created there's no place for walk of shame desensitized by the way we try to keep ourselves alive and there no death. I'm Dat was hem. We gaan eerst even rustige ademhalen, want dat is wel even nodig met, met, dit, met dit hele gebeuren. Want ja, ik ben de verstrooide professor vanavond, want ik heb even een aantal dingen gewoon niet bij me. Dus. En dan hopen dat je dus nog de gelegenheid krijgt om dat voor elkaar te krijgen. Het is een beetje de story of my life, wat dat, wat dat gaat. Nu tijd voor iemand, Job. Frenzel, Dat is iemand die uh, mij regelmatig wat uh, stuurt. Maar dan is het voor de band Rotzorg. Familie Punk is dat uit uh, Gelderland, uit Arnhem. Zo komt ook deze band. Daar heeft hij ook bemoeienis mee. En die band die heet Granddad. En het nummer dat heet Holy Water. Take a walk to your door. I'll do the things you ask me for. I'll take your friends to a bloody war. Spread the word. Materiaal, stevig hoekje. Ja, ik krijg ook wel weer wat boze blikken daarover. Moet het allemaal zo? Ja, het is, dat hoort erbij een klein beetje hoor. Ja, een klein beetje agressie in de muziek is een gezond tegen, Want ja, daardoor ben je in staat om ook wat dat betreft. Nee, nog niet. Nee, nee, nee, nog niet. Uh, want we gaan eerst nog een telefonisch interview doen. Tenminste, als ik daar nog aan toe kom. Granddad hoorde je de eerste Hollywood. Nou, dat was met gefronst wenkbrauw hier in de studio. Maar uh, bijvoorbeeld uh, Lorem Ipsum. Ja, dat uh, was iets grappelijker. Maar dat komt ook omdat ze hier in de studio geweest waren. En toen hebben ze akoestisch gespeeld. Dus dat uh, is denk ik ook wel het uh, verhaal. Uh, bovendien, zij uh, doen mee aan de popronde uh, van dit jaar. En ze treden, als het goed is, dit weekend ook op... Uh, en dat zal op uh, meerdere plaatsen zijn. Ik geloof uh, vanavond dat zal ergens optreden. Morgen uh, geloof ik in de bos. En dan komen ze ook nog zaterdag, jawel, in Haarlem. Uh, nu gaan wij uh, kijken of we uh, Irene van Ivy Fox nog ergens kunnen strikken. Ja, dat ga ik eens even kijken. Want ik zie net dat er... Zie je, kijk, ja, ja, ja. Dat, is dat, dat gaat goed komen eerst even dat uh, een voorgaande single even laten horen en dat is dit nummer. En dat nummer dat heet uh, Home en het is inderdaad Paramore. Tenminste een link naar Paramore. Ja, wat krijg je? Uh, uh, er zijn ook mensen die hier uh, energie energie zien kwijt moeten, heb ik het idee. Goed, uh, dit was uh, Ivy Fox met een van hun vorige singles. En dat nummer dat heet uh, Home. Uh, en ik uh, kan me toen uh, de clip daarbij herinneren... dat dat uh, een beetje ook in de branding uh, was aan het strand van Scheveningen. En niets is zonder een reden, want we hebben ook Irene van Ivy Fox aan de telefoon hangen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, want dat was uh, de single van, uh, van een tijdje terug alweer, hè, geloof ik. Ja, klopt. Vorig zomer was dat. Ja. ja. Uh, bijzondere, bijzondere single, want het uh, was een beetje ook een ode aan uh, de eigen omgeving, had ik een beetje het idee, toch? Klopt, het was echt een ode aan, uh, aan Scheveningen in het Grote Den Haag, maar nog specifieke eigenlijk Scheveningen. En inderdaad, dat, ja, dat je zo'n mooie stad uh, aan het strand hebt, maar daar weten jullie natuurlijk alles van. Ja, ja, dat, dat, dat, ja. ja want het uh, is bijna een kopie, bijna wat, uh, wat we toen hadden besproken, want uh, ja, wij, wij zitten hier ook aan het strand. Ja, ja uh, heerlijk. Ja, hoe, uh, hoe is het uh, met jou? Met, met strandleven, uh, kom je er graag? Ik kom er graag, ja absoluut. Ik woon ook best wel dicht bij het strand op loopafstand. Aha. Uh, en uh, ja, in de zomer natuurlijk gewoon uh, is het druk en is het gezellig. En dan ga je lekker zwemmen, maar in de winter vind ik het ook uh, heel fijn om even over het strand uit te waaien. Ja. Bijvoorbeeld in mijn pauze van werk of zo. Ja. En dan is het heel rustig, ja, heel mooi is ja. dat ook. Ja. Ja. Um, maar goed, uh, jullie zijn weer actief uh, bezig, want uh, de vorige single uh, die hebben jullie uitgebracht. Dat was een cover. Ja, klopt. Cool. Wa waarom hebben jullie een, uh, een cover uitgebracht? Uh, ja, dit, dit is een, uh, dat was damage van blink Too mm -hmm. Die uh, spelen we eigenlijk al vanaf het begin af aan in onze set. We zijn ook ooit begonnen met de band van... Uh, nou, we gaan een beetje koffertje spelen. En uh, niet te serieus allemaal. Allemaal druk, druk, druk. Nou, dat is uitgegroeid tot <laughs> gewoon een soort halve baan erbij. Mm Hoeveel -hmm. zijn we ermee bezig? En uh, ja, Blink is een grote inspiratiebron voor ons. Dus een nummer die we altijd spelen, wat altijd... Uh, Waar mensen altijd uh, los op gaan. Lekker. Ach, nou, laten we onze versie dan ook een keertje opnemen. Wacht ja niet? Um, ja. Er is nog iets aan Ivy Fox. Want uh, als ik dit laat horen, dan springt de uh, techneut Marcus van Dam op. En die zegt, dit uh, lijkt ook wel een beetje op Paramore. Oh, nou horen we ook wel eens. En dat is een heel groot compliment. Dus dat is superleuk uh, om te horen weer. Ja. ja. Uh, hebben jullie die muziek uh, toevallig ook wel eens beluisterd van Absoluut. deze band? Ja. Ja hoor, zeker. Onze gitarist Irina die is echt ook fan van Paramore. Je had ook uh, kaartjes voor uh, de Taylor Swift tour, maar dan niet voor Taylor Swift, maar voor het voorprogramma voor Paramore. <laughs> ja, het was ik het na, laatste tijd zelf ook uh, aan het luisteren. Veel de afgelopen week. Het was een beetje golf natuurlijk, je favoriete artiesten, maar uh, ja. Yeah. Ja. Wat, wat, wat gebeurt er nu aan de andere kant van de telefoon? Valt er iets oh, om? ik moest. Ja, klopt. <laughs> er valt niks aan om. de hand. Oh. Niks aan de hand. Nee, ik hoef, we hoef niks te doen in ieder geval. Nee. Uh, dan even over de band zelf. Hoe, uh, hoe is het uh, op dit moment met Ivy Fox, afgezien dan van die single waar we het net over hadden. Maar uh, ik las toch ook iets dat er uh, toch weer optredens in de planning staan. Absoluut. Ja, we gaan met maar, gaan we een uh, tour doen. We gaan in Ede spelen, Wieringerwerf, uh, Almere en Den Haag. En, en, en voor het begin het jaar, is het begin volgend jaar ook weer wat dingen op de planning. Uh, ja, die shows gaan lekker. We zijn weer nieuwe muziek ook alweer aan we schrijven in april. Nou ja, het is alweer een half jaar verder. Maar het voelt heel erg blij, want de tijd gaat zo snel. Het afgelopen jaar natuurlijk ook meegedaan met de grote prijs van Nederland. Dus ja, wij blijven wel lekker bezig eigenlijk. Lekker spelen. Ja. Uh, de popronde is ook aan de gang. Die, die hebben jullie ook uh, meegemaakt als band? In 2022, ja. Ja, jaar terug. Ja, ja, wat... ja, heel leuk, was ook zo leuk. Ja, ja uh, wat, wat, uh, wat is die ervaring? Wat heeft uh, jullie dat gebracht, uh, die popronde? Ja, ik denk vooral heel veel um, speelervaring. Dus... Uh, hoe die live show in elkaar zit. En niet alleen qua energie van jezelf op het podium... maar ook, oké, okay, je, je rijdt ergens heen. Je komt ergens. Soms is alles helemaal goed verzorgd... qua backline en zo. En is er een geluidsman aanwezig. En soms is er helemaal niks. En dan moet je het zelf gaan doen. En we zijn heel goed geworden... <laughs> in zelf onze set te gaan opbouwen... Ja. en gewoon spelen. Uh, ja, ik denk dat we dat... En gewoon, we hebben best wel meters gemaakt. We zijn veel... We hebben echt, echt veel gespeeld toen zijn goed op elkaar ingespeeld geraakt. Ja, je groeit gewoon als muzikant en als, uh, als band onderling. Groei je daarin natuurlijk ook gewoon. dat je, ja, je, je, je stopt er veel tijd in. En dat uh, haal je er ook weer uit natuurlijk. Ja, is het, is het ook zo dat je op een gegeven moment... als je in zo'n poprand uh, dat allemaal zelf moet aansluiten... dat je dan ook uh, kritisch kan kijken van... Uh, de, uh, ligt dat allemaal wel goed? En uh, dat je ook dat dat valt mee hoor, want het zijn soms echt uh, ja, cafeetjes met het minimale en dan uh, ga je het beste gewoon ervan proberen te maken maar ja, dat is, dat, zijn niet dan, dat, dat is dan niet een super mega professioneel geluidssysteem in een mooie zaal met een geweldige akoestiek ako maar dat heeft, vind ik ook wel weer heel erg charme mm -hmm. uh, ja, het is wel rock'n'roll. Gewoon uh, inpluggen en spelen. En ja. onderweg uh, een beetje kijken waar je nog een beetje wat kropjes kan schuiven. En, uh, Allemaal van dat soort dingen. Ja. Het is toch ook wel heel leuk. Ja, en, en mooie zalen spelen is natuurlijk ook heel erg leuk. En op festivals ja. festival staan is ook heel erg leuk. Maar het heeft allemaal... Uh, het heeft allemaal zijn charme. Ja, er is een band uit Amsterdam genaamd Marathon. Die heeft er ook bewust voor gekozen. Hè? Die zegt, uh, wij willen gewoon in zweterige uh, keldertjes spelen. Ja. En uh, noem maar op. Uh. Nou, dat snap ik ook helemaal. dus daar uh, leent die muziek zich ook goed voor, vind ik. Echt dat uh, ja, die shoegaze... Uh, uh, gewoon in die vibe gaan met z'n allen. Ja. Dat snap ik wel. Een goede band, een hele goede band. Die hebben ook met ons uh, popronden in hetzelfde jaar gegeten, natuurlijk. Ja. Dus die hebben we ook wel een paar keer bekeken. Ja, heel goed, heel tof. Ja, ja. en hoe shoegaze is Ivy Fox dan? Niet. <laughs> <laughs> nee, wij zijn niet heel shoegaze. Nou, we hebben wel flink wat pedalen liggen. Dus vooral die shoegace voor ons. Ja. Maar uh, ja, wij, zijn, wij zijn wel echt ja, pop-punk, pop-rock, power-pop, die, die hoek. Ja. Wat meer, ja, ook gewoon wat die, ja, gewoon catchy uh, melodie uh, die in je hoofd blijven zitten. Uh, en ook wat gitaren. Ja. ja. Uh, nou, over die nieuwe single, uh, vlak voordat we de uitzending in gingen. Uh, als je hem uh, ja, heel snel zegt, dan klinkt het haars, zei jij ja. ja, ik hoorde je zeggen, ja, de uh, jullie single hallo... Hallo Harts, maar, maar je, je hebt natuurlijk ook je eigen accent een beetje daarover. Ja, daar, ja, daar, uh, daar ja, ja. Dus uh, ik verstond Hallo Haag. Ik denk Hallo Haag. Ja. <laughs> dat vond ik heel grappig. Ja, en Home, die, die net rijden, dat is nou echt Hallo Haags inderdaad. Ja, hallo Haags. Haags ja. ja, mooi. Zo is je weer rond. Ja, uh, kom, kom jij ook uit Den Haag of niet? Ik kom ook uit Den Haag. Ja, ja dus, dus ik uh, praat ook uh, eigenlijk met een Haagse of misschien zelfs wel met een Scheveningse. Nee, maar dan Haag ze wel echt. Kom meer uit de buurt van. Kijk, Duin dus is zelfs wat ah, uh, ja. zuidelijker. Ja, ja, ja. Uh, maar even over Hollow Hearts. Ja. Waar gaat die single over? Ja, die single gaat over. Het is uh, wat, wat zwaardere. We hebben best wel vrolijke liedjes altijd. Altijd wel een beetje thema's als Love and Heartbreak. Er gaan we natuurlijk heel veel liedjes over die geschreven zijn. En uh, ook wel andere thema's. Maar dit is er ook wel zo één. Wel, het gaat over ja, het verliezen van. Ja, je, ...je soulmate eigenlijk... ...die kwijtraken, die, dat je wegen scheiden... ...dat je die achter moet laten... ...en, en hoe, dat, ja, hoe dat afscheid eigenlijk voelt... ...dus iets wat wel heel erg... ...diep gaat... ...en het is ook een wat zwaardere... ...song, ook wel sound... Mm -hmm. wat meer, ...echt wat meer rock, uh, wat steviger... ...die solo erin... ...en ja... Uh, yeah. ik, ...ik denk dat het ook wel laat zien... ...hoe wij weer gegroeid zijn als muzikanten... ...en hoe gelaagd die song nu weer is geworden... En, en de eerste song, ja, op de cover na natuurlijk, met onze drummer uh, Dylan. Mm. Die heeft ook fantastisch uh, werk op, bij, met die drums geleverd. Dus het is echt heel erg vet geworden, dus wij zijn er heel trots op, ja. Ja, um, zullen we hem dan maar laten horen? Nou, ik kan niet wachten. <laughs> ja. uh, morgen komt hij uit, uh, nu te horen hier bij ons. Hier is Ivy Fox met de nieuwe single Hollow Hearts. moeten er weer helemaal geïmproviseerd worden. Want ja, eh, daar hadden ze niet even helemaal op gerekend deze jongens. Eh, maar goed, eh, we hadden, eh, daarvoor hadden we Ivy Fox met Hallo eh, Hearts. En daarachter eh, hadden we de heer Niels Buis. En die komt eh, in actie morgen in de piers om zijn album The Lowlands eh, min of meer te presenteren. Dat is allemaal morgen. Uh, nu gaan we even over naar vandaag. En dan gaan we nog even nababbelen met Mila Roosendaal. Want die heeft een beetje ook de vuurdoop gehad. Want dat volgens mij was het de eerste keer hier in een radiostudio... met meteen camera's erop en uh, noem maar op. Dat is zeker waar, ja. Ja. Uh, en hoe voelde ik het? Ik vond het heel erg leuk. Ja? Ja, het is natuurlijk wel heel erg anders dan op een podium staan en optreden... en de mensen die naar je luisteren aan te kunnen kijken. Maar... Ik vond het een hele goede eerste ervaring. Ja, ja. is het uh, eentje die je dus uh, weer kan gebruiken? Voor, uh... Zeker, zeker weten, ja. ja. Hoe ziet uh, zeg maar, uh, de toekomst voor jou er eigenlijk op de korte termijn uit? Zit uh, naast de studie... Kun je ook denken nog aan optredens die er nog misschien aan zitten te komen? Of wat dan ook? Uh, momenteel heb ik niks staan. Ik ben wel erg aan het kijken om weer meer gigs te gaan doen. Ja. Um, en ik wil eigenlijk wel ergens volgend jaar ook beginnen met dat opnemen van mijn eigen werk. Zodat ik uh, dat kan uitbrengen. Mm -hmm. En vanuit daar zou ik graag verder willen gaan met mezelf promoten. En hopen dat ik, uh, dat ik er nog meer werk van kan krijgen. Ja, uh, Is dat ook iets uh, waar je een beetje van droomt? Uh, dat je uh, naast... Uh, naast nou, misschien dingen die je moet doen uh, of ja, nee, met, met betaald werken dat je ook nog uh, via je muziek misschien nog wat aan zou kunnen verdienen. Zoiets. Zeker, ja. Ik wil natuurlijk uiteindelijk gewoon wel kunnen leven van de muziek. En uh, of dat nou ook deels in het onderwijs is... of ik heb ook als straatmuzikant ervaring opgedaan. Ja. Maar uiteindelijk wil ik natuurlijk zoveel mogelijk op het podium staan... en uh, en hopen dat ik daar echt van kan leven. En daarom doe ik nu ook een muziekstudie. Ja, wat, uh, want je zegt ook op een podium staan. Uh, vind je het ook leuk om op een podium te staan? En wat is de aantrekkingskracht van een podium dan? Ja, het is toch een moment waarop je jezelf kan bewijzen. En laten zien waar je al die tijd zo hard voor hebt gewerkt. Nou ja. moet ik er wel ook bij zeggen dat dat niet betekent... dat ik het niet ook super spannend vind om op te treden. Ik vind ja. het voornamelijk achteraf vaak leuk. Ja. Als ik klaar ben en mensen zeggen dat ze het leuk vonden... en, en dat ik daar ook weer van kan leren en zo... Ja. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel iets waar je naartoe werkt. Ja, en was dat ook een beetje bij uh, het 25-jarig jubileum van Manifesto het uh, geval? Dat je daar ook dan dat soort reacties misschien krijgt op, op een optreden wat je gedaan hebt? Ja, zeker. En in dit geval wist ik natuurlijk ook dat Irma van der Lubbe zou komen schrijven voor uh, 3 voor 12. Kijk aan. Dus ja. ik, uh, dat was voor mij ook, uh, ook een beetje de eerste keer en ik wilde dat hij heel graag goed doen. Uh, ja, uh, ja. Nou, heb ik me laten vertellen. Ze heeft ook nog een uh, een of andere kat thuis, toch? Zeker, ja. Ja. ja. Ben jij goed met katten? Er Licht aan wat voor katten, <laughs> of op een normale manier, uiteraard. Ja. Ja. Ja, nou ja, goed. De zijn muziekanten, die, die hebben een paar keer over... Een, de familie Bond is er één voorbeeld van. Die hebben een paar keer over een kat gehad. Um, goed. We vonden het uh, hartstikke leuk uh, dat, je, dat je geweest uh, bent. En nog één ding. Want dat is bijna nog, uh, ook nog best wel belangrijk. Waar ben jij nog in jouw prillenloopbaan te vinden op het wereldwijde web? Momenteel kan je mij voor de wat oudere mensen vinden op Facebook... Onder de naam Mila Roosendaal. Roosendaals was de plaatsnaam, dubbel O en En ik sta ook op Instagram apenstaartje Mila. Roosendaal uh, of Mila Roosendaal. Music. Ja, oké. Okay. Dus daar uh, ben je op te vinden. Ja, zeker. Goed. Dankjewel voor je komst. Dankjewel dat ik hier mocht komen. Ja. Um, dat was er. Uh, wij gaan uh, op uh, naar het einde van dit programma. En dan denk je zo: we hebben nog uh, tien minuten te gaan. Ja. Uh, maar het is ook een episch nummer. En dat epische nummer, dat heb ik uh, gezien tijdens het Haarlem Vinielfestival. Festival. De man komt uit Venraai. Heet Ethan Huis. En hij heeft een album The Road and the Wilderness uitgebracht. En de avond dat hij speelde... Ik kan nu heel erg mooi in die camera kijken. Toen uh, speelde hij in De Koepel in Haarlem. En wat was er nou zo leuk aan? Op een gegeven moment ging hij dat nummer wat ik nu ga draaien de the Tale of Lonesome Billy uh, uh, laat horen. En wees hij op een gegeven moment ook naar de cel, want daar had hij het over. Dit is hem. En daar sluiten we dan ook mee af. En tot volgende week. Dag. It was just same old fate, with the same old tricks up its sleeve. I could cry Fifteen seconds later A fellow stormed inside And Billy started looking for an easy way to hide And it was looking grim As the night began to fall The men approached with violence The start of a is line ik zei dus tot volgende week. Nou, dat uh, moeten we even corrigeren. Bestuur, onder, onder de woningmarkt, redelijkheid, rondom stikstof, compromisbereidheid, rondom klimaat, onderwijs, maar ook veiligheid, defensie en rechtvaardigheid. Ik zou bijna zeggen: we leven in een gaaf land. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer.